8 uur. Het NOS-journaal. Martijn Nijhuis. De NAM moet beter communiceren, zegt de speciale ombudsman. Nog maar weinig Nederlanders naar Egypte. En voor het eerst zijn er minder dikke Amerikanen bijgekomen. De NAM moet beter communiceren met gedupeerde bewoners... in het aardbevingsgebied in Noord-Groningen. Dat zegt Leendert Klaassen tegen de NOS. Hij is de onafhankelijk ombudsman voor de schadeafhandeling door de gaswinning. Klaassen pleit voor een systeem via internet waar gedupeerden kunnen volgen wat er met hun klacht gebeurt. Woners kunnen bij Klaassen aankloppen als ze een klacht hebben over de afhandeling van schade door de NAM. 25 mensen hebben dat tot nu toe gedaan. Het relatief kleine aantal klachten zegt volgens de ombudsman niets over de aard van de problematiek. Die is volgens hem echt ernstig. Ruim 200 passagiers van de veerboot die gisteren zonk bij de Filipijnen worden nog vermist.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 Novo huurde thuis van een andere zorginstelling... die de bevoegdheid had om bewoners van hun vrijheid te beroven. Novo zelf mocht dat niet. Een aantal reisorganisaties brengt geen nieuwe Nederlandse vakantiegangers naar Egypte. De komende dagen vliegen lege toestellen naar Egypte om Nederlandse toeristen op te halen. Hun vakantie zit erop. De maatregel volgt op het aangescherpte reisadvies... van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor Egypte. In het advies worden niet-essentiële reizen naar resorts... aan de Rode Zee en de Golf van Akaba ontraden. Dat is iets anders dan een negatief reisadvies. Toch heeft verzekeraar Egon gezegd dat klanten die van hun reis naar Egypte willen afzien... een beroep kunnen doen op hun annuleringsverzekering. In Frankrijk is een touringcar met Duitse vakantiegangers verongelukt. Twee mensen kwamen om het leven, de buschauffeur en een begeleider. Vier anderen raakten zwaar gewond. De bus botste op de snelweg A6 in Fleurville in het oosten van Frankrijk op een vrachtwagen. De jonge vakantiegangers waren onderweg van Spanje naar Keulen. In Oldenzaal zijn vijf woningen ontruimd vanwege een brand. Het vuur ontstond in een van de woningen... en sloeg al snel over naar twee naastgelegen huizen. De drie woningen zijn onbewoonbaar verklaard. Het voorzorg zijn ook nog twee andere huizen in Oldenzaal ontruimd. Niemand raakte gewond. In de Canadese stad Brentford heeft de politie 40 pitons aangetroffen in een motelkamer. De slangen zaten in plastic zakjes en waren onbeheerd achtergelaten. De dieren waren slecht verzorgd, maar ze bleken allemaal gezond. De eigenaar van het hotel zei tegen Canadese media... dat de pitons van een man en een vrouw waren die eerder waren ingecheckt. Toen de politie kwam, waren de twee al vertrokken. Voor het eerst in 30 jaar zijn er niet meer dikke Amerikanen bijgekomen. Maar nog steeds heeft minstens één op de vijf Amerikanen overgewicht. Blijkt uit een jaarlijks rapport. De onderzoekers keken ook naar het aantal extreem dikke Amerikanen. Dat zijn er vergeleken met 30 jaar geleden ruim drie keer zoveel. De eerste TV Lab Award is gewonnen door het programma Mijn 5000 Vrienden. Het experimentele TV-programma werd gekozen door de kijkers van Nederland 3 als beste en meest vernieuwende programma van TV Lab. In het programma bezoekt BNN-presentator Tim Hofman zijn Facebook-vrienden. Op Nederland 3 en internet werden afgelopen week nieuwe programma's getest. Formats die het goed doen bij het publiek krijgen een vervolg. Het weer, geregeld zon, bijna overal droog. Bij een matige tot vrij krachtige wind wordt het zo'n 23 graden. Vannacht en morgen regen, dan wordt het een graad of twintig. Na maandag wordt het zomers. ANWB Verkeersinformatie. De a 15 gorkum richting Nijmegen is bij meteren afgesloten. En dat heeft te maken met een aanrijding. Willem, de ouders van Christian Christiaan uit de Ballenbak halen. Christiaan vraagt de andere kinderen toegangsgeld. En dat is niet toegestaan.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 Zes minuten over acht, Goedemorgen. Er is een negatief reisadvies voor Egypte. Tenzij het essentieel is om naar een vakantieresort te gaan. Verwarrend, reisorganisaties kunnen er in elk geval moeilijk mee werken. Indirect geeft het ministerie van buitenlandse Zaken daarmee wel een uh, zogenaamd negatief reisadvies. Zegt directeur Van der Heijden van reisorganisatie TUI. Straks spreken we daar een vakantieganger in Hurghada, Maar we gaan eerst naar Cairo. Want de moslimbroederschap heeft gisteren opnieuw opgeroepen... tot protestmarsen, nu tot een week van dagelijkse protestmarsen. Het gebeurde aan het eind van opnieuw een dag vol geweld. Ongeveer 100 doden vielen er in verschillende steden in Egypte. Een demonstrant in Cairo legt uit dat het al lang niet meer alleen om de afgezette president Morsi gaat. We are not fighting for Morsi, okay? We are fighting for the uh, dignity of this, uh, uh, for Egypt. Uh, we, we will not accept any legitimacy of a power excepted the uh, the power of the Egyptian people. Ja, hij zegt: het gaat om de waardigheid van Egypte. We accepteren geen andere machten dan die van het Egyptisch volk. Correspondent Sander van Hoorn in Cairo. Blijkbaar is de terugkeer van Morsi dus niet meer het enige... dat telt voor de moslimbroeders. Nou, dat weet ik niet, hoor. Want wat je hier had, was wel een bijzondere demonstrant. Die zijn er wel degelijk, hoor. En die zijn uh, ook wel wat toegenomen de laatste tijd. De mensen die zeggen, uh, we waren niet voor Morsi. Ik bedoel, uh, die heeft er een potje van gemaakt. Maar wat het leger nu doet dat is veel gevaarlijker, want we lopen nu het risico... dat die hele revolutie die we hebben gehad in 2011... dat die wordt teruggedraaid. Dat we weer terugkomen in de situatie waarbij we een soort uh, uh, regering hebben... die niets voorstelt, maar dat het leger de macht uit, de dienst uitmaakt... en dat uh, de veiligheidsdiensten weer alles bepalend zijn. Dat zijn mensen, die heb ik ook gesproken in die demonstraties... maar het overgrote deel, dat zijn toch aanhangers van de moslimbroederschap... die willen dat hun president, democratisch gekozen... weer terug in het zadel komt. Ja, en die aan... De aanhangers van de moslimbroeders, uh, uh, althans een groot deel daarvan... hebben zich opgesloten in een moskee daar in Cairo. Er is een gespannen uh, situatie ontstaan. Ze hebben de deuren gebarricadeerd. Leger en politie staan buiten. willen niet naar buiten komen uit angst voor arrestatie. Wat is daar aan de hand? Dat is uh, de moskee op dat plein waar gisteren zo heel lang nog gevochten is. Um, en uh, gisteren aan het einde van de avond is het leger daar naartoe getrokken. Toen waren er inmiddels al heel veel doden gevallen op dat plein. Zijn voor een deel in die moskee gebracht. En mensen hebben zich daar gebarricadeerd. Nou, op dit moment lijkt er toch iets van beweging te zijn. Uh, uh, de Syrische uh, televisiestations lieten zien hoe een paar soldaten... die moskee zijn binnengekomen om uh, te proberen die mensen daar uit te praten. Hebben ze tegen uh, gezegd? Zegt, uh, jullie kunnen veilig naar buiten, wij arresteren jullie niet... Uh, jullie kunnen gewoon gaan. Toen hadden ze al de hele nacht in die moskee gezeten... Maar ja, de demonstranten die vertrouwen dat niet, die zien dat de politie en het leger heel veel macht hebben om mensen gewoon zomaar op te pakken. Die zien dat er al meer dan duizend mensen zijn gearresteerd. Dus ja, die onderhandelingen die zijn nu in volle gang en de laatste beelden zijn dat er toch al wat mensen bezig zijn op dit moment die moskee uit te komen. Ja, ik sprak eerder vanmorgen Jan Eikelboom in, in Alexandrië. Uh, die had... Uh, uh... Verhalen Over um, dat op dit moment de, um, uh, dat het niet de militairen zijn, uh, als anders daar, die op, uh, op de demonstranten schieten, maar dat het een soort gewapende knokploegen zijn. Is dat nou een ja. situatie die je daar in, in, in Cairo ook ziet? Nee, die heb ik niet gezien. Dat wil niet zeggen dat die er niet is, want uh, Cairo is een stad die wat groter is dan wat ik met eigen ogen kan overzien, om het mm. eufemistisch uit te drukken. Maar kijk, wat, wat hij beschrijft, dat is wel een bekend Egyptisch fenomeen. Hè? De Baltagia, de. de uh, Bendes, Het tuig wordt het ook wel genoemd. Die door mensen wordt ingehuurd. Dat kan de regering zijn. Dat zijn in het verleden ook wel zakenmannen geweest. Om zaken op te ruien. Om het vuile werk op te knappen. Wat leger en politie niet wilden doen. Uh, want ook in Alexandrië was gisteren uh, uh, de be beelden wel. Dat het leger weliswaar laat. Maar toch de straat opging. Om die groepen uh, uit elkaar te houden. Maar hier in Egypte is het eigenlijk. Ja er zijn wel wat stenen over en weer gegooid. Tussen burgers onderling. Maar hier in uh, Cairo is het toch eigenlijk vanaf het begin uh, de politie tegenover de moslimbroeders geweest. Nou hebben die moslimbroeders opgeroepen tot een week vol protesten. Uh, hoe ontregelend is dat voor dat dagelijks leven in e Egypte? Is daar überhaupt eigenlijk nog wel sprake van? Nou ja, ja, dat is een goede vraag. Nou ja, op dit moment wel hoor. Het verkeer dat komt wel weer op gang. Gisteren was het echt uitgestorven. Maar ja, gisteren was het ook vrijdag. Dus bij ons een zondag. Dus dan kan dat ook wat makkelijker. Heel veel mensen zullen vandaag toch proberen naar hun werk te komen. Maar ontregelend is het natuurlijk. Uh, men is ten eerste bang. Bang voor het geweld. Bang voor uh, het schieten. Wat men ook op televisie natuurlijk het, uh, de hele tijd heeft kunnen zien. En uh, men is toch ook wel uh, onzeker of wegen niet opeens afgesloten zijn... door demonstranten of door controlepunten van het, uh, het leger. Dus ja, dat zijn allemaal onzekerheden waar Egyptenaren mee te maken hebben deze dagen. Dat werkt buitengewoon ontregeld. Ik denk dat niemand op dit moment een, ook maar een begin van een inschatting heeft... van de economische schade. Maar ja, wat ik zeg, uh, wat ik toch zie nu op straat... is dat in elk geval meer mensen dan gisteren proberen... dan toch maar naar hun werk te gaan. En het leven weer op te pakken. Sander van Hoorn, dank je wel. Dan gaan we het hebben over het reisadvies. Um, gisteren scherpt het ministerie van Buitenlandse Zaken dat reisadvies namelijk aan. Er wordt nu gezegd dat niet-essentiële reizen naar de resorts in Egypte wordt ontraden. Mirjam Dresme van de brancheorganisatie van reisbureaus ANVR, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We hebben gesproken met een aantal grote reisorganisaties eerder vanmorgen. En uh, allemaal zeggen ze voorlopig alle reizen naar Egypte te annuleren. Uh, zijn er om te beginnen nou reisorganisaties die wel uh, reizigers nog naar e e Egypte brengen? Uh, ja, dat, dat zou in wezen kunnen. Uh, omdat het uh, reisadvies uh, zoals het er nu ligt van Landse zaken... eigenlijk ook die, uh, die ruimte laat. En uh, ja, daarmee eigenlijk ook uh, toch min of meer wat onduidelijkheid schept. Hmm. Wij waren er eigenlijk uh, ook niet gelukkig mee uh, toen wij die aanpassing zagen. Het had uh, beter geweest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 Uh, laat je eigenlijk een onduidelijkheid bestaan. Niet alleen voor toerperators, maar ook voor de reizigers. Van, ga ik nou wel, ga ik niet? Mag ik annuleren, mag ik omboeken? Uh, gaat mijn toerperator eigenlijk nog wel? En ja, die uh, situatie van nu schetst alleen maar meer onduidelijkheid. Mm. En, en moet je dan niet als reisbranche gewoon gezamenlijk één lijn trekken... En, en zeggen we gaan helemaal geen reizigers meer sturen tot eind volgende week, eind van de maand? Ik bedoel, als het niet van de overheid komt, moet het dan maar van jullie niet komen. Ja, dat, dat is natuurlijk uh, uh, de, de aanpassing van het reisadvies. vraagt natuurlijk ook aanpassingen van de toeroperators. Maar dan blijf je die onduidelijkheid houden. Uh, ja. Het had uh, handiger geweest als buitenlandse zaken aangegeven had van uh, we gaan het veranderen. Maar dan is het ook inderdaad meteen, wat, wat uh, feitelijk ook de grotere toeroperators al aangaven, gewoon helderheid geven en zeggen nou dan is er gewoon een heel... Uh, nou, negatief reisadvies is niet officieel woord, maar in ieder geval... voor Egypte kan je gewoon helemaal niet meer naartoe. Dan had je duidelijkheid gecreëerd. Mm. Ja, want ik want hoorde u... Je... Ja, gaat u ja? door? Ja, nu krijg je ook uh, uh, feitelijk uh, de vraag uh, die ook natuurlijk al gesteld was... is het dan een essentieel uh, om een vakantie te houden in een, uh, in een resort? Ja. Natuurlijk vinden wij vakantie hartstikke belangrijk... en iedereen uh, kijkt daar ook naar uit om zijn vakantie te vieren... Maar ja, in een situatie als deze, is dat dan essentieel? Ja, dan kun je beter zeggen van we hakken de knoop door en uh, we scheppen duidelijkheid. Ja, en dan maakt het u niet zozeer uit wat die duidelijkheid is. Dus, uh, want ik hoorde u eerder zeggen, um, uh, het zou goed kunnen dat we de reizen naar Egypte geheel ontraden... maar dat die badplaatsen wel gewoon bereikbaar blijven. Terwijl Duitsland nou ja, was... uh, daar bijvoorbeeld heel anders over denkt. Ja, dat was ook de situatie, hè? Uh, er was ook inderdaad uh, het reisadvies om naar de uh, resorts uh, uh, bij Rode Zee en Akaba gewoon door te gaan. En dat was ook helder, want dan wist je: oké, okay, de rest van Egypte komen we even niet, maar naar de strandvakanties kunnen we gewoon toe. En uh, tot op heden kan je daar ook nog steeds naartoe. Dan hadden wij met z'n allen als toeropleiders en branche de situatie in de gaten gehouden. En als het dan ook daar niet meer zou kunnen kan je altijd nog zeggen, oké, okay, maar dan ook helemaal niet meer. Maar vindt u nu... dan die aanscherping op dit moment overdreven? Uh, nou ja, tot op heden uh, hoeft het eigenlijk niet, want er wordt nog steeds aangegeven, niet-essentiële reizen uh, worden dan weliswaar ontraden, maar in principe kunnen de reizen nog steeds gewoon doorgaan. Ja, ja. Dus je houdt een onduidelijkheid. Je houdt onduidelijkheid. Dank u wel. Mirjam Dresme van de brancheorganisatie van reisbureaus. Gaan we eens even kijken hoe Nederlanders daar in Egypte de onduidelijkheid ervaren. Iemand die nog wel in zo'n vakantieresort zit is Raymond Houtman. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, hoe is het daar? Ja, hier is het, uh, het is rustig. Het Ik is, hoor zwembadgeluiden uh, op de achtergrond. Klopt dat? Ja, de, de mensen zijn hier gewoon bezig. En uh, ja, de resorts zitten gewoon mensen. en. Uh... Ja, we hebben het hier verder prima. Er is uh, wat dat betreft weinig met onze veiligheid uh, aan de gang. Uh, er wordt wel gezegd hier van, joh, ga even niet naar buiten. Zeker gisteren vanwege uh, vrijdag en de oproep die gedaan was. En het is hier nu gewoon afwachten van, wat zullen zij uh, hier nu zeggen? Z uh, de toeristen zijn uh, hun uh, grote goed. Want zonder toeristen zijn, is het geen geld voor hen. Dus ja, dat, uh, ze willen niet dat er wat mee gebeurt. Nee, maar merkt u daar iets van, van alle onrusten? Nou, van alle onrusten. Eh, wat je hier merkt is eigenlijk dat toch een hoop mensen bang zijn om hier naartoe te komen. Meer door de media. Want in de stad is het verder rustig. En eh, van de mensen die wel naar buiten gegaan zijn, horen we eigenlijk dat er in het centrum, het sakala, dat er eigenlijk... Ja, er is bijna niemand. Hm. Niemand op straat bedoelt u? Ja, B Bent u van plan om weg te gaan? Want we horen dat veel uh, tour operators lege vliegtuigen daarheen vliegen... Uh, om, om toeristen terug te halen. Uh, blijft u? Komt u terug? Nou, wij blijven in ieder geval, zolang de situatie uh, veilig blijft. Ik zit hier met, een, met, een, met twee jongens van tien. Zodra hun, hun veiligheid in gevaar komt, ja, dan uh, overweeg ik toch om zo snel mogelijk terug te gaan. Maar dat is nu totaal niet uh, ter sprake. Mm. En hoe is die sfeer daar, daar bij u onder de Nederlanders? Zorgen? Neem maar aan dat er veel over gesproken wordt. Nou, de sfeer onder de Nederlanders verder is goed. Hè, want de mensen hier zijn ook goed. Alleen, er is heel veel onrust vanuit Nederland naar ons toe. Van joh, wat is er aan de hand? Uh, zijn jullie veilig? Uh, gaat het goed? Moeten jullie ook terug? Uh, nou, van al dat soort dingen krijgen wij hier eigenlijk zelf weinig mee. Het is meer vanuit Nederland dat wij gevoed worden... En uh, als je dan kijkt naar de, de nieuwsberichten van, uh, uh, wij vliegen bijvoorbeeld met Correndon. Ja, Correndon stuurt twee lege vliegtuigen zaterdag, want die gaan me 300 mensen terughalen. Ik denk dat de situatie iets anders ligt. Er uh, moeten 300 mensen terug omdat hun vakantie is afgelopen. En we brengen geen nieuwe gasten. Kijk, het is maar net hoe je het bericht naar buiten brengt. Ja, ja u zegt, uh, de, niemand hoeft geëvacueerd te worden. De vakantie was toch al voorbij. Die mensen gaan gewoon naar huis als gepland. Ja. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, want we weten ook dat er toeristen zijn die wel uh, eerder terug moeten. Ja, kijk en als je kijkt naar TUI, die hebben 2600 mensen hier in Egypte zitten en die sturen twee vliegtuigen. Nou, dan kan je wel natellen dat dat uh, geen evacuatie is. Hm. Maar wat u betreft dus uh, uh, kan de vakantie daar gewoon doorgaan als ik het zo hoor. Ja, het is hier gewoon veilig en uh, de mensen hier zeggen ook gewoon van joh, uh, hier zou je er weinig last van hebben, we zitten zo ver... Het is vergelijken, als we in Parijs gaan vechten... dan zeggen we ook niet dat alle Nederlanders moeten naar Noorwegen moeten. Nee. Want dat zijn de afstanden waar we over praten. Dat is zo. Raymond Houtman, nou dan wens ik u nog een fijne vakantiedag. Gaat en zeker lukken. Toch een beetje voorzichtig en doen maar. Ik hoop dat het een, een stukje rustiger gaat worden in Nederland qua berichtgeving. Nou, wie weet hebt u daaraan bijgedragen. Dank u wel in elk geval. Oké, okay. graag gedaan. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot half negen het NOS Radio 1 Journaal. De zorg, de zorg die moet goedkoper. En dat kan ook als ouderen langer zelfstandig blijven. En voor sommige zorgvragen gebruik zouden maken van een computer of een tablet. Maar ja, ga maar eens op je oude, oude dag nog uitvinden hoe zo'n tablet werkt. En daarom is in Limburg nu een proef gestart... waarbij nog gezonde ouderen elkaar wegwijs maken op de iPad. En verslaggever Mark Hamer ging eens kijken hoe dat eraan toe gaat. Nou, meneer Segers, laten zien, hoe, hoe werkt het nou? Hoe Dat werkt, ik zal hem even openmaken. Ja, de iPad zit in een mooi leren hoesje. Ja, even ik kan hem even zelfs in allerlei standen zetten. Ja, dus zo blijft hij zelf staan. Ik kan hem ook klikkend gebruiken. En wat zien we nu in het schermpje? We zien in het scherm een, uh, verschillende apps. Eentje van die apps is de, de ontmoetingen-app. Leo Segers zit achter de iPad. Tot twee maanden geleden ja. nooit een iPad in de handen gehad. iPad niet, nee, nee. maar nu? bent helemaal om? Helemaal om. Jan van der Weijer. U, u heeft het hem geleerd hoe hij met die iPad moest omgaan? Nou, net geleerd, maar het is gewoon de aanwijzingen gegeven. En ja, verder begeleid als er vragen waren. Dan, uh... ja, want even, even twee heren op leeftijd. U bent? Ik ben 64. 64 en u bent? 70. 70 en u als 70-jarige heeft meneer even uitgelegd hoe dat werkt op de iPad. Nou even, maar daar heb ik zelf vroeger ook een hoop uh, moeite voor moeten ik, doen. U heeft zo'n moeite, Maar u weet hoe die werkt en ja, hoe het ermee ik, ik weet hoe het werkt en hoe ermee omgegaan wordt en uh, verder hoe het werkt met de. Ja. Fantastisch, fantastisch apparaten. Ja. Hè? Ja. Fantastisch, en eigenlijk niet meer weg te denken. Je kunt hem niet, als je hem gewend bent, je kunt hem niet meer missen. Ja, hier ook aanwezig, Daan Domen. Hij is directeur van Focus Cura, een uh, zorgtechnologiebedrijf. En deze twee heren doen mee aan een project. Kunt u uitleggen wat voor project dat is? Ja. Nou, We hebben het project georganiseerd samen met Achmea, de zorgverzekeraar en uh, de Unicabo, de grootste uh, bond voor ouderen. Om te kijken hoe ouderen eh, gebruik kunnen maken van moderne media. Om zo lang mogelijk zelfstandig en midden in de maatschappij te blijven. Ja. Een speciale zorgapp heeft u erop laten zetten? Nou, wat heel belangrijk is, is dat je ziet dat er steeds meer mogelijkheden voor zorg op afstand ontstaan. Je kunt denken aan contact met een verpleegkundige op afstand. De cardioloog die op afstand je meetwaarde van je hart in de gaten houdt. Nou, die mogelijkheden zijn er. Maar we willen nu kijken, kunnen ouderen al in heel vroeg stadium leren omgaan met zo'n iPad. Zodat als het, en we hopen dat het heel lang duurt... als het ooit nodig is, dat je voorbereid bent op de toekomst. Maakt dit de zorg nou goedkoper? Uiteindelijk zien wij in al die projecten... er zijn zo'n 50 thuisorganisaties die nu zorg op afstand leveren... zien wij dat uh, de, de eigen regie en de zelfredzaamheid... van die, van die cliënten of patiënten toeneemt. En dat ze daardoor ook andere vragen aan de zorg gaan stellen. En om uw vraag te beantwoorden, ja, dat maakt uiteindelijk de zorg goedkoper. Maar voor mij nog veel be belangrijker, het maakt de mensen ook veel zelfstandiger. En dus de zorg ook een stuk beter. GELUIDEN. Ondertussen is meneer Segers nog even lekker aan het spelen met zijn, met zijn iPad. Meneer Segers, wordt uw wereld er nou ook een stuk groter van? Een heel stuk groter. Ja, het is veel ruimer. Het is veel ruimer als dat je denkt. Het is niet alleen de huiskamer, je komt veel verder. Heb ik nou, moet u hem inleveren? Ja, wat we gehoord hebben wel, maar we zijn heel erg benieuwd... Van of, we, of we hem ook over kunnen nemen. Ja, het project stopt eind augustus. Ja, ja, ja. Maar ik, denk, ik, ik hoop dat ze, dat ze een mooie deal met ons kunnen maken... wat dat betreft. En dan denk ik dat we er nog veel, veel plezier mee kunnen hebben. Ouderen en de iPads. Mark Hamer maakte dat verslag. Gaan naar Amerika. Minister Holder van Justitie daar... wil de wet aanpassen in de strijd tegen drugs... Kleine overtreders, zoals drugsverslaafden... moeten niet langer gevangen worden gezet, maar behandeld en begeleid worden. Een van de mogelijke oplossingen daarvoor... is de invoering van speciale drugsrechters. Op verschillende plekken in Amerika wordt er al jaren mee geëxperimenteerd. Uh, correspondent Wouter Zwart. All right. Aan rechter Pamela Gray trekt iedere dag een stoet van verslaafden voorbij. Haar rechtbank, speciaal voor drugszaken... is eigenlijk precies wat minister Holder overal in Amerika zou willen. Niet iedereen maar automatisch achter de tralies zetten. Natuurlijk, dealers, smokkelaars, die horen daar wel. Maar deze mensen zijn ziek. addiction is a disease, right? For people who are out there trafficking or they're the distributors Jail is absolutely where they should be but for people who are using and they are addicted and they are only harming themselves and their families they deserve treatment En een van die mensen die behandeling verdiende was Karen Christian Ik begon met out with cocaine de the crack epidemic came along um I turned to crack Cocaïne en crack vernielden haar leven zo dat ze God regelmatig vroeg er een einde aan te maken. "Oh, these I would ask God just to please. dit this is all there is for me, I'd rather come live with you because I don't want to do this. I just felt like I had no hope and they took my daughter. They took my daughter to foster care. They locked me up." Dat zij de gevangenis inging en haar dochter werd afgenomen, schreeuwend om haar moeder, was het ergste wat ze ooit heeft meegemaakt. Je hear her screaming for her mother. En And not being able to do anything about it was the hardest thing for me I had ever had to go through in my life. De ommekeer kwam met de ontmoeting met rechter Gray, die Karen uit de cel haalde en in een streng maar effectief behandelprogramma zette. Samen met haar dochter. Een drugsrechter dus die niet alleen veroordeelt, maar begeleidt persoonlijk contact. You see the successes, you see people, you know, turning their lives around. So I absolutely think the drug courts that's a solution. That's a solution that more money needs to be invested in. Je ziet het succes, je ziet de mensen hun leven aanpassen, zegt de rechter. Drugsrechtbanken kunnen dus een deel van de oplossing zijn waar minister Holden naar zoekt. De gevangenissen worden ontlast, het is goedkoper en het geeft mensen als Karen Christian haar leven en haar zelfvertrouwen terug. She is awesome. Judge Gray is awesome. What happens with the judge is that every two weeks you go in to see her. And she asks you questions. You talk to her directly. My daughter and I are okay. We're really okay. We're not struggling anymore and I'm not doing crazy stuff. Um... This one. I've been clean. <laughs> ze is blij, voormalig drugsverslaafde Karen, want ze is clean... dankzij het ingrijpen van die rechter Gray. Een reportage was dat van Wouter Zwart. Een hele reeks met ernstige ongelukken op de A15 dit jaar. De teller staat nu al op 13. Daarom heeft de ANWB vorige week automobilisten opgeroepen... om via Twitter een e-mail aan te geven... wat volgens hun nou het probleem is met die snelweg. Guido van Woerkom, directeur van de ANWB. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, eind van de week, maar eens eventjes de balans opmaken. Hoeveel reacties hebben jullie binnengekregen? Nou, ongeveer 800, 800 mails uh, die heel feitelijk uh, zijn. En allerlei opmerkingen, suggesties, analyses, beschrijvingen van die verkeerssituatie uh, bevatten. Waar uh, we echt wel een goed beeld kunnen uh, krijgen van wat er nou op die A15 aan de hand is. Oké, okay, wat, wat geven mensen zo wel aan? Nee, eigenlijk... Um, de, de overal conclusie is dat die weg aan het einde van zijn uh, levensfase is. Het is een saaie weg. Um, hij heeft behoefte onderhoud en is eigenlijk te vol. De capaciteit is, uh, is maximaal. En daardoor krijg je allerlei conflicten met, uh, met de weg... Weggebruikers uh, in een auto en in een vrachtauto. Ja, en dat soort snel toch voor, uh, voor ongelukken. Wat ik nou niet zo goed begrijp is dat hoe zo'n snelweg die daar toch al vrij lang ligt, nou ineens dit jaar spontaan um, zoveel ongelukken kan veroorzaken. Of in elk geval dat die daar optreden. Nou, wat heel belangrijk is, is dat uh, de twee toevoerwegen op de A50, dat zijn de A2 en de. Uh, de twee toevoerwegen op de A15, de A50 en de A2, dat die uh, vernieuwd zijn. De doorstroming van die wegen op de A15 is verbeterd, waardoor eh, die weg drukker is geworden. Ja. En dat maakt nou het belangrijke verschil met, uh, met vorig jaar. Dus de weg is drukker, maar waar had u dan die oproep op Twitter voor nodig, want dat, dat weet u toch gewoon al? Nou, dat die weg drukker is geworden, dat, dat zie je natuurlijk wel gebeuren. Maar wat gebeurt er nou feitelijk op die weg? Dat Rijkswaterstaat heeft tot op heden gezegd van, nou, dat valt allemaal wel mee. Het is een beetje pech uh, dat er gebeurd is. Een beetje bagatelliserend. En wij krijgen steeds meer signalen dat er wel wat aan de hand was. Mm. Ja, en daar hebben we aan de weggebruiker gevraagd van, nou, vertel ons dan maar. Dan gaan wij met jullie bevindingen weer naar Rijkswaterstaat. Ja, toe. en zij zeggen dus die weg is hartstikke oud. Uh, wat moet er dan veranderen aan de A15, volgens u? Nou, er zijn eigenlijk twee dingen. Op korte termijn moeten we eh, nadenken hoe we de veiligheid kunnen verbeteren... om in 2016, wanneer het groot onderhoud gepland staat... echt een fundamentele eh, verbetering van die weg door en te voeren. En doet u zo'n suggestie voor, de, voor dat eerste? Nou, bijvoorbeeld eh, het doortrekken van, van beleiding. Dat zou heel veel, veel helpen mensen eh, als een, een vluchtstrook... Op een uh, invloegstook opgaan, uh, willen ze vrij snel de rijbaan uh, op, hebben dan nog niet zoveel snelheid. Ja, daar moet men terug gaan vallen wat er al op zit in snelheid. Hmm. Ja, en dan krijg je remmen en dan krijg je dit, uh, dit probleem, dat zou kunnen, kunnen helpen. Ja. Plaatsen van matrixborden uh, is niet zo 1, 2, 3 geregeld, maar moet eigenlijk wel gebeuren, want dat waarschuwt mensen dat er ineens een spookfile is ontstaan. Maar wat u natuurlijk graag wil, en waar dit misschien ook een beetje een lobby voor is, is die weg verbreden. Nou, wij zijn niet begonnen met een lobby voor iets. We zijn begonnen om uh, te vragen, weggebruikers, wat zie je nou elke dag? En wat wij uh, terugkrijgen is dat eigenlijk de rechterrijstrook uh, min of meer bezet wordt door, uh, door vrachtwagens die 80 kilometer mogen rijden. En uh, de linkerrijbaan uh, waar, uh, waar automobilisten 130 mogen rijden. Nou, u kunt zich voorstellen, als je van, van rechts naar links gaat en je hebt niet een, meteen 130, ja, dan zakt die snelheid in elkaar iedereen meer remmen. Dus je moet je ook afvragen of die, die snelheid van 130 daar wel, wel goed is. Mm. Wat ook een, een vraag is, van, ja, wordt het inhaalverbod van vrachtwagens... wel uh, voldoende gehandhaafd? En moet je dat niet de hele dag uh, van kracht laten zijn? En Kortom, dat... genoeg suggesties van de ANWB richting Rijkswaterstaat. Guido van Welkom, dank u wel. En daarmee beëindigen wij het Radio 1-journaal van zaterdag 17 augustus. Zometeen de Tros nieuwsshow op deze zender... met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Goedemorgen.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 Meer weten, ga naar wakkerdier.nl. Dit is radio 1, het NOS-journaal. Minister Ascher van Sociale Zaken pleit voor nieuwe regels voor vrij verkeer binnen de EU. Door het vrije verkeer komen veel Oost-Europeanen naar West-Europa, zegt Ascher in de Volkskrant en The Independent. Terwijl volgens hem een ontregelend effect op armere en minder hoogopgeleide burgers in het Westen.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 Goedemorgen. Het is drie minuten over half negen. Tot elf uur zijn we bij u. Wat gaan we doen? Om negen uur gaan we met Willem Post praten... over een legendarische boef, James Rettetet-Whitey Bulger. Hij staat terecht. 83 is hij inmiddels. En in Amerika smullen ze van dat proces. Dan gaan we het hebben over uh, oudere discriminatie. Want voor kinderen zorgen, dat is biologisch eigenlijk heel logisch. Maar met ouderen is dat anders. Onze gast Caroline van Dullemen vindt dat dat beter geregeld zou moeten worden... in de universele verklaring van Rechten voor de Mens... En dan de Italiaanse pater Paolo, die verdween in Syrië, waarschijnlijk vermoord. De journalist Martijn Segers die heeft hem ontmoet toen hij er woonde. En? Het laatste onderwerp dat uur is het einde van de Kepler-telescoop. Tussen uh, tien en elf gaan we praten met politicoloog Meindert Venema over zijn romandebuut. In het Hoge Forst bespreekt de boeken. We hebben het over tomado. Een feest van herkenning is het boek wat over tomado is uitgekomen. Het yoghurt uitdruiprekje, zegt u misschien iets. In ieder geval uh, de boekenrekjes van tomado. En het laatste onderwerp: e-books. Wordt dat ooit nog wat? Zometeen gaan we het hebben over een uh, omstreden wet, de WOP. Maar eerst gaan we naar. Egypte. Precies. Namelijk het land is verdeeld tot op het botten. Dat kan u niet ontgaan zijn. Ook gisteren gingen weer duizenden aanhangers en tegenstanders van voormalig president Morsi de straat op. En na het bloedig ingrijpen van het leger bij de sit-ins van de moslimbroederschap afgelopen woensdag lijkt helemaal niemand meer te weten hoe het nou toch verder moet daar. Als je als topdiplomaat de afgelopen week niet in Cairo te vinden was om een oplossing aan te dragen, dan leek je er eigenlijk niet meer bij te horen. Met wie overleg je dan op zo'n Moment. En heeft diegene eigenlijk nog überhaupt iets voor het zeggen? Gaan we over praten met Europarlementariër Marietje Schaken. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, nou, honderden, misschien wel uh, duizend doden de afgelopen dagen. Uh, de diplomaten vlogen af en aan, kennelijk naar Cairo. Wat komen die daar nou eigenlijk doen? Ja, als politicus zit je ook heel vaak aan tafel met andere politici. Maar het is misschien goed om wel te benadrukken... dat ik zelf geen diplomaat ben in die traditionele zin. Diplomaten voeren natuurlijk politieke keuzes uit. Dus wat de diplomaten de afgelopen weken op het hoogste niveau hebben gedaan... de EU-gezant, een Amerikaanse gezant en uit de, de golfstaten... is te, te proberen om de moslimbroeders en het leger tot een overeenkomst te brengen... waarbij een belofte zou zijn dat er geen geweld werd gebruikt... maar dat de broederschap ook de sit-ins, de demonstraties zouden staken. En dat is helaas, met alle nare gevolgen van dien... en het geweld wat is gebruikt, mislukt. Maar goed, dat waren drie vertegenwoordigers van drie belangrijke bl uh, blokken. Ja. Dat begrijp je, dat die daar naartoe gaan. Maar volgens mij konden ze complete charters afhuren... van het aantal diplomaten dat er op en neer huppelde. Ja, het zou kunnen dat lidstaten bijvoorbeeld op eigen niveau... dus EU-lidstaten zoals Nederland eh, ook proberen gesprekken aan te knopen. Maar als je kijkt naar hoe de EU heeft geopereerd... dan is het denk ik slim om het volledige gewicht van de Europese Unie... met één vertegenwoordiger in de schaal te leggen... zodat je in een klein, vertrouwd gezelschap... Kunt spreken, Omdat die gesprekken natuurlijk heel gevoelig zijn. Dat merk je nu ja. ook als mensen in de krant daarover spreken. Doen ze dat het liefst anoniem. Omdat het zo gevoelig is. En omdat die gesprekken eigenlijk niet naar buiten moeten komen. Het is nu naar buiten gekomen. Omdat de gesprekken mislukt zijn. Maar onze minister van Buitenlandse Zaken is er ook naartoe gevlogen. Uh, het was eigenlijk wel merkwaardig. Die had een gesprek, ik geloof om twee uur s middags. Om elf uur s ochtends uh, kwam er al een communiqué van de, van de club waar die mee ging praten. Dat het gesprek mislukt was. Dan denk je ja. Nou, Dat geeft ook precies aan wat voor gehalte je hiermee bezig bent, of niet? Nou, het is wel lastig vaak. Ik heb dat zelf in Egypte ook meegemaakt. Dat je in gesprekken zit waar toezeggingen worden gedaan. Beloftes worden gedaan. Waarvan je eigenlijk al het vermoeden hebt dat die niet veel waard zijn. Dus dat is ook het hele lastige. Als je steeds wisselende regeringen hebt. Maar ook in een andere politieke cultuur. Dat er soms wel eens iets wordt gezegd vanuit diplomatieke overwegingen... maar dat er voor de eigen achterban of voor de eigen media... iets totaal anders wordt gezegd. En dat, is, uh, ja, dat maakt het heel moeilijk... omdat je niet goed weet wat je hebt aan je gesprekspartner. Ja. Angela Merkel die heeft gezegd... Egypte moet het zelf doen. Duidelijker kan je het niet stellen. Ja, dat is denk ik ook de enige bittere conclusie nadat er op het hoogste niveau diplomatieke pogingen zijn geweest. En we weten natuurlijk allemaal, iedereen die zich met buitenlandbeleid bezighoudt, euh, zoals ik ook dagelijks doe, dat je altijd maar beperkt invloed hebt. Je wil soms dolgraag mensen in een land vooruit helpen naar meer vrijheid, naar meer kansen, naar meer rechten. Uh, naar vrede, uh, een einde aan geweld. Maar als machthebbers het niet willen... of als er wantrouwen is naar het Westen of naar de Europese Unie... zoals nu in Egypte aan de orde van de dag is... dan is het buitengewoon lastig om invloed te hebben. Dus je moet altijd bescheiden zijn in je verwachtingen... maar uh, ja, ambitieus in je, in je pogingen. Je moet zelf ook wat te bieden ja. hebben... Zeker, en dat heeft de Europese Unie nou, natuurlijk overduidelijk. Ja. We zijn de grootste handelspartner van, uh, van Egypte. Uh, het is heel belangrijk voor het economisch herstel. Uh, stabiliteit is essentieel voor de economische groei in Egypte. En een van de redenen waarom mensen twee jaar geleden... überhaupt de straat op gingen is omdat er een enorme jonge generatie is. Uh, de gemiddelde leeftijd in Egypte is 26. Dus dat is ongeveer 20 jaar jonger dan de gemiddelde leeftijd in Europa. Het zijn mensen die niet werken voor een groot deel werkloos zijn... daardoor veel minder mogelijkheden hebben om bijvoorbeeld te trouwen... om een toekomst op te bouwen. En die frustratie en die uitzichtloosheid... leidt alleen maar tot problemen, kans op radicalisering. Dus uh, de EU heeft wel degelijk uh, iets te bieden aan Egyptenaren en Egypten. Nou, maar wat bieden ze dan? Nou, Er is vanuit de EU steeds een koppeling gemaakt... na de val van Mubarak met name. Want toen is er echt een beleidsverandering gekomen... tussen handel en dus economische betrekkingen... en hervormingen richting meer respect voor mensenrechten, minderheden... democratisering, een rechtsstaat, verkiezingen. Dus wat we nu proberen, en dat is dus nogmaals niet eenvoudig... zeker niet omdat er zoveel wisselingen zijn geweest... is om een perspectief op betere marktoegang, uh, meer leningen, uh, investeringen... te koppelen aan hervormingen en die dan te belonen. Dus dat je tegen... Maar wij beloven dan meer dadels te kopen of zoiets? Ja, dus meer. Echt waar? Zo gaat het. Zo gaat het, ja. En het, het gaat ook. Ik bedoel. In principe, hè? dat ja, zijn ja, allerlei goed. producten. Maar uh, het gaat erom om de markttoegang makkelijker te maken. Want er zijn nu allerlei barrières, zeker op landbouwproducten. Um, omdat het in het Middellandse zeegebied beschermd wordt eigenlijk. Hè, door door uh, handelsbarrières. Maar het gaat ook om het helpen van brengen van investeringen. Het doen van uh, leningen onder gunstige voorwaarden. Echt zaken die Egypte keihard nodig heeft. Uh, er is steun vanuit de internationale gemeenschap nodig. Wil die economie weer... Uh, op gang komen, maar de keus is uh, aan de politici daar. En zij maken die keus om de voorwaarden te halen momenteel niet... en al helemaal niet om de hervormingen richting meer respect voor mensenrechten... democratie en minderheden te doen, waar de EU op staat. En ik denk dat het heel goed is dat we daarin heel principieel zijn... en dat we hulp daar wel aan koppelen. Uh, er zijn ook andere problemen met hulp. Er is een heel kritisch rapport door de Europese Rekenkamer uitgekomen. Dat er veel te veel EU-gelden verdwijnen. Dat het onduidelijk is waar ze heen gaan. Dat er te veel corruptie is. Dus je moet hoe dan ook kritisch zijn. Maar zeker in een situatie als deze... die zo uh, gevoelig is en zo kwetsbaar... moet je echt zorgen dat je je uh, hulp richt op de mensen. En niet alleen maar aan politici en regeringen koppelt... die over twee maanden weer een hele andere kunnen zijn. Ja, want de wantrouwen tussen die legerleiding en die moslimbroeders... is op dit moment waarschijnlijk te groot... om daadwerkelijk met elkaar aan tafel te gaan. Ja, dat is gebleken, denk ik, uit de diplomatieke pogingen... van de afgelopen weken. Uh, toch heb ik nog wel de hoop dat als mensen zien... hoezeer het escaleert dat er een paar leiders aan beide kanten zijn die toch nog een poging willen doen. Maar dat kan de EU of de internationale gemeenschap niet opleggen. Ik denk dat het belangrijk is dat er gesprekken blijven... Uh, achter de schermen, dat er geluisterd wordt naar hè, waar, waar beide partijen aan denken. Uh, of er ruimte komt, zodat als die ruimte toch ontstaat... dat meteen gesprekken gerealiseerd kunnen worden. En ik denk dat de internationale gemeenschap... Uh, klaar moet zijn om bijvoorbeeld een onafhankelijk onderzoek in te stellen... naar wat er is gebeurd. Omdat je nu ziet uh, dat de verwijten over en weer uh, zo sterk zijn... en het bijna onmogelijk is, ook voor journalisten, om erachter te komen... wat nu precies gebeurd is. En door zo'n onafhankelijk onderzoek kun je proberen... rust en vertrouwen terug te brengen. En ook een soort uh, rechtvaardigheid terug te brengen... door degenen die verantwoordelijk zijn daarvoor verantwoordelijk nou, dan te dan zijn houden. we maanden verder, toch? Ja, maar zo'n aankondiging of een verzoek tot een onderzoek... kan eventueel bijdragen aan het herstel van rust en vertrouwen. Maar goed, het zijn allemaal geen magische middelen, geen uh, toverstokken. Maar uh, dit zijn dingen waar je aan moet denken... als je denkt aan verdere diplomatieke pogingen vanuit, uh, vanuit ons. Nou ja, voor diplomatiek succes hebben natuurlijk beide partijen een belang nodig. En het lijkt dat dat moslimbroederschap dat op dit moment niet heeft... die voelen zich misschien wel prettig in die slachtofferrol... Het argument van uh, slachtoffer en tegen de elite... tegen de oude garde is altijd heel krachtig geweest. En dat zal ook krachtig blijven, denk ik, voor de moslimbroederschap. Maar uh, ik hoop dat ook zij zien dat dit geen uitweg biedt. Dat als mensen elkaar op straat te lijf gaan... dat je dan echt op het absolute dieptepunt bent aangekomen. En dat dat ook voor het land, niet alleen nu... maar in de komende jaren tot enorme schade leidt. Je ziet nu toeristen ook uit Nederland, hè, die gaan niet meer. Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten. Uh, maar ook voor de hele economische uh, ontwikkelingen, is stabiliteit essentieel. Natuurlijk los van dat je wil dat mensen niet uh, sterven op straat. Want dat leidt tot zoveel uh, vijandigheid tegenover elkaar... tot wraak op wraak op wraak. En uh, dat is wat nu moet stoppen, maar waar het begin nog niet van in zicht is. De kranten vragen zich af, uh, vanochtend ook de Volksland bijvoorbeeld... Uh, het einde van de Arabische Lente. Is dit uh, ongeveer het begin van het einde? Ja, ik denk dat de term Arabische lente uh, altijd al erg eufemistisch is geweest. De herfst, we weten allemaal dat omwentelingen na dictatuur tot jarenlange uh, onzekerheid leiden. In Europa hebben we dat gezien, denk aan een land als Roemenië. De verwachtingen zijn vaak heel groot dat binnen een half jaar of een jaar... He, er, er een democratie zou zijn... Dat, dat er banen worden gecreëerd... dat mensen een beter leven hebben. Ja, maar, hebben. maar dit is wel helemaal het tegenovergestelde... van wat er dan uh, voorzien was of gehoopt absoluut, was. Absoluut, en dat is ook het pijnlijke. Dat zie je ook aan veel activisten... die uh, voorop liepen en daadwerkelijk... een democratische samenleving wilden. Uh, uh, mensenrechten, nastreefden... Dus zoals persvrijheid, vrouwenrechten. Uh, die natuurlijk heel gedesillusioneerd zijn. Uh, heel somber zijn... En um, uh, ja, dat, is, dat is absoluut uh, wat je nu ziet. Maar je kan ook zeggen dat het juist een gevolg is van de opstanden... die twee jaar geleden begonnen. Dat dit dus een onderdeel is van die onzekerheid. En uh, dat het ook een teken is dat het nog lang niet voorbij is. Of zijn het uh, heel erg de geluiden... De westerse geluiden, democratie, persvrijheid, vrouwenrechten... nou ja, verzin het allemaal maar. Ik moet heel eerlijk zeggen, je hoort af en toe nog wel iemand... eens een keer daar in die reportages over persvrijheid. Maar volgens mij wordt het ongeveer ingestoken. Want de rest van die dingen die komen toch helemaal niet ter sprake... over wat er nu aan de gang is. Momenteel is daar geen ruimte voor. Nee. Omdat het echt om veel basalere zaken gaat als... Hè, kunnen we ophouden met elkaar uh, om het leven te brengen. Maar het is denk ik wel... Uh, vanuit het Westen zo geweest dat uh, men graag wilde zien dat iedereen in de Arabische uh, opstanden streefde naar dit soort waarden. Ik ben zelf een vijf à zes keer in Egypte geweest de afgelopen jaren. In Tunesië geweest, in Syrië geweest, in uh, Turkije, naar nou, de hele regio. En het is inderdaad zo dat er in de praktijk een aantal activisten echt... Voor, voor dat soort waarden, eh, democratie, mensenrechten, persvrijheid... vrouwenrechten stonden. En dat er ook een andere interpretatie van was. En dat er ook een hele grote mobilisatie was destijds. Onder andere van de moslimbroederschap in Egypte. Die de pleinen vulde. Um, maar ik vind ook niet dat je kan zeggen... Uh, dat omdat een paar mensen deze roep deden, dus een aantal journalisten, kunstenaars, ondernemers... vrouwenrechtenactivisten, mensenrechtenactivisten... internetactivisten, dat je dan ook maar hun hele roep opzij schuift. Zelfs als het er een paar zijn, is het een heel krachtig teken. En ik denk dat, in, dat een heleboel mensen in de Arabische wereld... heel graag een stem vertegenwoordigd willen zien uh, in de politiek. Uh, maar ook willen dat minderheden beschermd worden. Ook willen dat ze niet willekeurig door de politie uh, aangepakt kunnen worden. Ik geloof zelf dat dat echt uh, wensen zijn... die elk mens in principe heeft. Maar er zijn ook groepen die hele andere uh, politieke agendas hebben... waarbij religie bijvoorbeeld een hele sterke rol speelt... en waarbij uitsluiting van mensen die anders denken... Uh, of vrouwen, uh, helaas, uh, ook hoog op de agenda staat. Ja. Enig idee hoe dit nu nog verder moet? Of is dit voorlopig... Uh, hopen dat uh, de agressie aan beide kanten luwt. En uh, dat je uiteindelijk op een goed moment aan tafel met elkaar eindigt en maar eens ziet hoe het verder gaat. Er nou, moet denk ik achter de schermen doorgesproken worden om te kijken of er ruimte is. Om druk uit te oefenen om te praten om tot een compromis te komen. Maar ik ben het in die zin eens met Angela Merkel en anderen die zeggen... de bal ligt nu echt bij de machthebbers in Egypte. De Europese Unie, de Verenigde Staten, de Golfstaten... allemaal ook belangrijke hulpdonoren waar Egypte van afhankelijk is... hebben geprobeerd de druk die er mogelijk was uit te oefenen... Uh, en tot een deal te komen waar beide partijen zich aan zouden houden. Op het moment dat dat mislukt kun je jezelf niet opdringen. Dan uh, moet er een soort uitnodiging komen om... Uh, ja, een rol te spelen en bijvoorbeeld zo'n onderzoek in te stellen... waarover ik het had, zodat er onafhankelijk feiten op tafel kunnen komen te liggen. Dat mensen het idee hebben dat ze houvast hebben... en dat er een vorm van rechtvaardigheid terugkomt in de maatschappij. En Dat betekent dat de machthebbers ervan overtuigd moeten worden... dat ze het in hun eentje eh, niet gaan redden, dat je hulp van buitenaf nodig hebt. En ze kunnen het natuurlijk zelf proberen, maar als je kijkt wat er nu gebeurt... dan zie je dat er elke dag diepere verdeeldheid, meer geweld ontstaat. En ik hoop... Uh, dat mensen genoeg om hun land geven, uh, om dat niet door te laten gaan... en dat er een aantal leiders de verantwoordelijkheid zullen nemen... om het te laten stoppen. Dat is, ja, dat is waar ik op dit moment uh, alleen maar op kan hopen... al ben ik uh, zeer pessimistisch momenteel. Oké, okay, hartelijk dank voor de uitleg. We spraken met Europarlementariër Marietje Schaken. Het ging dus over de rol van de diplomatie in Egypte. Dank u wel. Bij deze verzoek ik u dringend om per direct maatregelen te treffen... die het brede misbruik beëindigen... dat thans gemaakt wordt van de wet openbaarheid van bestuur. Was getekend Mark Slinkman, burgemeester van Rijnwaarde. Met deze zin begon Slinkman zijn brief... die gericht is aan minister van binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk. Wopverzoeken, ja, ik was eigenlijk verbijsterd hierover toen ik dit las... worden massaal misbruikt, namelijk om geld aan te verdienen via de wet dwangsom. Want als een gemeente niet reageert op tijd op een WOP-verzoek... Van een burger, dan krijgt die burger 1260 euro van de desbetreffende gemeente. Er zijn zelfs speciale bureaus opgericht die in WOP verzoeken handelen. Nou, die tijd, eh, daar moeten we, die moet tot het verleden gaan behoren. Dat vindt ook Astrid Ozenburg, ze is Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Goedemorgen. Morgen. Ja, ik zei het even zo ertussen door. Eh, het is eh, idioot. Waar, want laten we even eerst eens even zeggen, wat houdt het ook weer in die WOP? Ja, de WOP staat voor Wet Openbaarheid Bestuur. En op het moment dat je bepaalde gegevens wilt uh, opvragen... en uh, die niet uh, vrij beschikbaar zijn... kun je een verzoek indienen bij de gemeente of bij de overheid... Ja. En dat is eigenlijk waar die wet om draait. Nou ja, je hebt wel vaak dat journalisten dus uh, met een beroep doen op de WOP... en dat ze op die manier hele interessante gegevens boven tafel krijgen. En ik dacht ook dat die WOP op die manier altijd uh, gebruikt werd. Dus het is gewoon ook wel handig, want de gemeente die moet af en toe misschien ook wel eens gecontroleerd worden. Ja, zowel de gemeente als de overheid. Ja. Dus wat dat betreft de WOP zelf uh, vind, ook ik ook een, ja, ja, vind ik ook een goede wet, wat er... Nu uh, mee gebeurt is dat door de uh, wet Dwangsom er misbruik gemaakt wordt van die wet. En daar moeten we zo snel mogelijk van af. Kunt u daar eens een voorbeeld van geven van dit, dat misbruik? Nou ja, de, bu de burgemeester had al aangegeven dat er dus iemand uh, die op dit moment op de Filipijnen verblijft ooit een, uh, een parkeerboete heeft gekregen. En ineens heel erg veel interesse toont in alle bekeuringen die er in dat jaar uitgeschreven zijn en op welke manier. Wat op zich je goed recht is om informatie op te vragen, alleen... Ja, de burgemeester geeft al aan van dat kost ons enorm veel tijd. Dus dat is al heel veel geld. Je moet de ambtenaren inzetten. Uh, en de vraag is van: heeft ze deze informatie wel echt nodig? Ja. En als zij deze informatie heeft gekregen op tijd, zodat je onder die wet dwangsom uitkomt als gemeente. Uh, dient ze dan volgend jaar niet opnieuw of op zo'n verzoek ja. in voor het jaar daarna. En op het moment dat je dat niet op tijd krijgt. En hoe, hoeveel tijd staat ervoor? Ik weet niet de precieze uh, periode, maar ik weet wel dat je. Uh, het uh, maximale bedrag dat je kunt in, uh, incasseren is inderdaad 1270 ja. euro. Alleen gaat die dwangsom volgens mij naar da 45 dagen in. En elke dag dat je extra wacht, komt er geld bij tot ja. die uiteindelijk uh, Ik geloof dat bedrag. het gaat om een periode van zes weken. Maar, maar gaat, gaat het dan werkelijk zo? Uh, uh, de vrouwde zegt tegen de man, uh, zeg Arie, is de bijstand al binnen? Nou, de bijstand uh, is binnen, goed zo. Dan gaan we nu uh, eens kijken of er nog wat meer te halen valt. We gaan woppen en dat doen we alleen maar voor die 1260 euro. Maakt niet uit hoe bizar de vraag is. Is dat werkelijk de praktijk? Ja, nou, nou, nou ben ik zelf ervan overtuigd dat dit niet gaat om mensen... Uh, die het gewoon wat minder slecht hebben. Het is vaak dat misbruik... Uh, ook, want je merkt ook dat er bedrijf, uh, gewoon bedrijfjes opgericht worden... die deze wop-verzoeken uitvoeren. Dat zijn meestal de mensen die al... Ja, of juridisch onderlegd zijn, of bezig zijn met een juridische... Maar er zijn opbleven. dus bedrijfjes die zich specialiseren ja. in dit soort onzinnige claims... alleen maar voor het binnenhalen van het geld. Maakt niet uit hoe bizar de vraag is. Ja, ja en dat kost ons allemaal ons belastinggeld. Een nou, verstandige dat, burgemeester dat hij daar iets aan wil doen, lijkt mij. Nou, vooral een verstandige minister die uh, die, die roep uh, oppakt en ook... Uh, uh, dit wil gaan aanpakken, want ja, ja, die want... roep is ook vanuit de Tweede Kamer gekomen. Maar eerder. luister, eens, ik kan me niet voorstellen dat dit opeens een totaal nieuw verschijnsel is. Dit is natuurlijk al langer aan de gang, maar deze burgemeester heeft nu eens eventjes eh, aan de bel getrokken. Nee, het, het, uh, uh, het, het signaal was al eerder binnengekomen, dus in de Tweede Kamer is het ook al wel besproken met de minister. is ook de vraag opgeroepen van hoe kunnen we dat nou het beste aanpakken. De minister heeft gezegd dat hij in het najaar komt met een nieuw voorstel. Ja. Waarbij, Want uh, het, het probleem is ook, we willen niet van die WOP af. We willen juist die wet ook houden. Alleen we willen wel van het misbruik af. Ja, maar en hoe gaan we dat doen? Waarschijnlijk zal dan toch die dwangzonde af moeten. Maar je zult op de een of andere manier ook gemeentes en overheid... wel moeten zorgen dat ze toch die informatie hebben. Hmm, als ze dat niet geven. doen, dan gaan we ze gijzelen. <laughs> hey? Oh, nou ja, dat is ook een idee. Nou ja, dat is in ieder geval ja. een idee. Ja. Als er in ieder geval maar niet ons belastinggeld daar nee. verdwijnt. Dat vind ik wel een, D dus een heel Dus dat zou goed een punt. oplossing kunnen zijn. Maar ja, die dwangsom is natuurlijk destijds niet voor niks erop gezet. Hè? Nee, maar je merkt dat ook bijvoorbeeld uh, bij toeslagen zat die dwangsom er ook op. Waarbij mensen dus konden, uh, uh, in konden uh, vragen konden stellen over hun toeslag. Daar is nu die WOP zeg maar al... En wat die... voor toeslag? Uh, Kinderslag, huurslag, huurslag, alles. Dan kon je al, voordat hij toegewezen was, kon je al heel veel informatie opvragen. Ja. Wat heel veel mensen ook deden. En als je die niet kreeg? 1260 euro. Nou ja, dat ligt eraan of, of er op tijd uh, beantwoord werd. Zo niet, dan kan dat oplopen naar 1260 Goeie euro. Dus die teller gaat lopen vanaf zes weken dan. Ja. En dan kan ja. dan oplopen tot 1260 of 1270 ja. euro. Dat ja, zou je naar je werk gaan. Maar, nou, <laughs> maar goed, als je die dwangsomde afhaalt, dat is natuurlijk ook zo. Dan kan die gemeente dat eindeloos blijven wekken. Nou ja, dat is dus. Want het lijkt een hele simpele oplossing om te zeggen: van nou, we, ja. we halen die dwangsomde af. Alleen. Ja, je wil niet dat de gemeente dan weer achterover gaat leunen. Of nee. ook de overheid van, nou, als iemand informatie vraagt... dan ja. uh, we kijken we wel wanneer we daar tijd of zin voor Zij, maar hebben. Maar deze vraag die ligt er al een tijdje. Dit, dit, dit, dit uh, is niet echt heel nieuw. Een jaar geleden deden de eerste geluiden uh, al de ronde. Ja. De ombudsman die heeft er iets officieels over gezegd. Ja, dus je zou heeft, zeggen... Je dat... hebt gezegd afschaffen, ja. maar... Ja, maar die is heel in de Nee, oké. Okay. Maar dat zou dan betekenen... of tenminste, dan is het logisch dat het op een goed moment die minister dan reageert. Waarom zou je er eigenlijk een jaar mee bezig zijn? Nou ja, dat maakt het heel lastig, omdat het over wetgeving gaat. We kunnen heel makkelijk zeggen van... nou, wij vinden dat het niet klopt, dus hup, we gooien het eruit. Maar nee, het je gaat moet echt... alleen een bepaling wijzigen. Ja, die wetgeving het een, klopt wel. Ja, ook een bepaling wijzigen heeft een enorme impact. Echt waar? Ja, want alles wat je repareert aan een wet... betekent dat dat impact heeft op de, op de wetten daarmee. Ook is je die dwangsom veranderd? Ja, want het heeft invloed op uh, de uitvoering van die wet. Want als je zegt, we halen die dwangsom eraf... en je zorgt niet dat er een andere manier komt waarop je gemeentes kunt dwingen... Huh? dan ben je weer terug bij af. Die wet is ooit ontstaan, omdat gemeentes niet maar op de Maar ook als je, je zegt, oké, okay, we maken er 200 euro van. Ja, maar... De... Ja, dat zou kunnen, maar dan ga je er een bedrag aan hangen. En dat ja. zal dan eerst door de Kamer moeten, de hele Kamer zal daarover moeten beslissen. <laughs> dat is ook een duur hobby. Ja, ja maar, maar luister, politiek. maar zelfs ja. 200 euro is voor sommige mensen misschien, uh, misschien aantrekkelijk. Ja, daar moet je wel flink bezig op zijn hoor. Maar weet je wat ik zo gek vind? Die mensen die zo'n bureautje uh, starten. U, zegt, u zei net even, uh, dat zijn mensen die juridisch onderlegd zijn. Ja. Zijn dat misschien advocaten of, of Kun je het probleem daar niet aanpakken? Ja, Want ik de, denk dat die, sorry, dat die mevrouw uh, of die meneer uh, die nu op de Filipijnen woont... die gaat dat in eentje allemaal niet doen. Die, dus die heeft echt zo'n bureau nodig. En dat moet er natuurlijk ook weer aan uh, verdienen. Ja, maar het, het geeft ook een beetje het probleem aan... Uh, wat er gebeurt op het moment dat je zoiets daar geld aan hangt. Want dat hebben we ook gezien bij de kinderopvang. Waar wij ook uh, kantoortjes uit de uh, grond schoten... Die, al die toeslagingen in maar... ja. en ook weer een mazen in de wet. Dus wat je eigenlijk moet doen is zorgen dat die mazen uit de wet komen... waardoor deze bureautjes ook geen bestaansrecht meer hebben. Het vervelende is dat... Zij, zij zullen steeds op zoek gaan naar mazen in de wet. Dus het is ja. een beetje voor mij Want, gewoon Wat een voor alternatieven Muis, heeft u bedacht? En dan te bedenken dat we die mensen nog zelf opleiden aan de universiteit. Ja, ook dat. O, o, om alleen maar slechtheid, <laughs> uh, slechtheid in nou, de praktijk ja, te brengen. <laughs> maar noemt u, noemt u, ja. aan wat voor alternatieven wordt er gedacht? Ja, ik heb zelf een uh, voorstel gedaan om, uh, om gewoon veel transparanter te gaan werken. Dus dat betekent dat je gewoon uh, veel meer overheidsinformatie... veel meer gemeenteinformatie gewoon uh, vrij beschikbaar oh, stelt. Zoals maar, de declaratie van de wethouder of... Uh, ja. Prima, gooi maar online. Want we hebben in principe... kun je dat namelijk we ook allemaal wit, via de WOP... Uh, nee, want het is uiteindelijk allemaal ons geld... waar we met z'n allen ook gewoon recht op hebben... om daar, om daar naar te kijken, vind ik. Hoor. Nou, ja, dat je dat schaken die klinkt, die knikt uh, <laughs> heftig. Ja, ik vind dat dat de basis moet zijn. Dat er zoveel ja. mogelijk openbaarheid is... tenzij er goede redenen zijn om het niet ja. openbaar te stellen. En dan maak je dit soort prikkels ook veel minder. Ja. Dan ja. kunnen mensen zelf informatie zoeken... en dat maakt de overheid in een brede transparanter, dat lijkt me überhaupt een hele essentiële verandering. Oh. Nou, nou, de lijn naar minister Plasdijk lijkt me niet zo heel erg uh, lang. Dus... Nee, en ik moet uh, zeggen dat hij daar zelf ook heel erg voor ja. openstaat. Zijn er initiatieven uh, uit de Kamer of zoiets? Er zijn, uh, ik begreep dat GroenLinks ook bezig is om te kijken naar de nieuwe indeling van de WOP... Uh, dat de minister zelf met een voorstel naar de Kamer komt uh, dit najaar. En daar zal ik hem ook zeker nog in het volgende debat uh, nogmaals naar vragen van hoe ver het staat omdat dit gewoon belangrijk is. Nou ja, wij zijn in ieder geval wel een handelsland te wezen, hè? Ja, ja dat is de... ja. <laughs> ja, dat, dat zeker. is wel uh, in, in, in, ja, initiatiefrijk. Goed, hartelijk dank. We spraken met PvdA-kamerlid Astrid Ozenbrug. Het ging dus over het misbruik van de WOP-wet... en de frustratie van de gemeente hierover. Meer informatie op nieuwshop.nl Zometeen zijn we bij u terug met Willem Post. Tot zo.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 Dit is Radio 1.